Twee uur. Dit is Zeewout de Jong met het NOS Journaal. In een aantal staten in het westen van de VS hebben autoriteiten de strijd aangebonden met nepnieuws over de bosbranden. In de westelijke staten van de VS het tal van grote natuurbranden. Op sociale media worden groepen uit zowel extreem linkse als extreem rechtse hoek beschuldigd van brandstichting. De FBI heeft de verschillende beweringen onderzocht en geconcludeerd dat er niets van klopt. Ook lokale politiekorpsen hebben de handen vol aan het beantwoorden van vragen over het nepnieuws over de bosbranden. De politie in Jackson County in Oregon zegt te worden bedolven onder vragen over nepberichten. In het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn waarschijnlijk 50 mijnwerkers omgekomen toen een schacht van de goudmijn waarin ze aan het werk waren instortte. Volgens een lokale NGO waren het jonge mijnwerkers. De schacht stortte in als gevolg van hevig regenval. In Congo komen dodelijke mijnongevallen geregeld voor. Vorig jaar kwamen 36 mensen om het leven in een kopermijn. En vorige week kostte een aardverschuiving aan drie mijnwerkers het leven. De Rolling Stones hebben in Groot-Brittannië een nieuw record gevestigd. De band is de eerste ter wereld die in zes decennia de Britse lijst met best verkochte albums aanvoert. De heruitgave van Goats' Head Soup bereikte deze week de eerste plaats in de officiële albumlijst. In 1973 voerde dat album de lijst ook al aan. De Britse band heeft sinds de oprichting in 1962 nu 13 nummer 1 albums afgeleverd. Dat is hetzelfde aantal als Elvis Presley en Robbie Williams. Alleen de Beatles hebben het beter gedaan met 17 nummer 1 albums. Inclusief twee heruitgaven in de Britse albumlijst. Het weer, plaatselijk wat nevel of mist. Minima land in maart rond 8 graden. aan zee wat minder fris. Overdag eerst flink wat zon. In het westen en noorden wolkenvelden met later mogelijk wat regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 19 tot 22 graden. Namorgen droog met steeds meer zon en flink oplopende temperaturen. Dit was het NOS Journaal.